Uw auto ruit? Nou, geen. Tenminste, bij Carglass. Want de service aan huis van Carglass komt tot elke deur in Nederland om ruitschade op te lossen. En niet alleen bij u thuis, maar ook op uw werk. Dat is wel zo makkelijk. En bent u verzekerd tegen ruitschade, dan regelen we ook nog eens alles direct met uw verzekeringsmaatschappij. Zonder dat u ooit een rekening ziet. U heeft dus nergens omkijken naar. Net wat meer doen. Dat doen we graag bij Carglass. Carglass 3 uur. Dit is Radio 1. Het LOS Journaal door Rand Er is onduidelijkheid over het lot van de verdachten van de schietpartij in Toulouse. Van afgelopen maandag. Politie heeft het huis waarin de man zich uh, verschanst sinds vannacht omsingeld. Meer hierover van correspondent Ron Linker. Afgelopen half uur uh, zijn er verwarrende berichten naar buiten gebracht over uh, de mogelijke arrestatie van de schutter uh, in Toulouse. Een Franse televisiezender meldde dat het gebeurd zou zijn. Uh, het bericht werd overgenomen door andere televisiezenders... maar uh, al kort daarna door de Franse politie ontkend. Dus uh, de formele uh, stelling is nu dat de schutter nog altijd verschand zit in Toulouse. Man wordt ervan verdacht. Maandag drie kinderen en een volwassene bij een Joodse school te hebben doodgeschoten. En ook zou hij vorige week drie militairen hebben doodgeschoten in Toulouse en Montauban. De thuisapotheek is gesloten. Als klanten bellen krijgen ze een bandje te horen met de tekst... met ingang van heden is de thuisapotheek gestopt met haar activiteiten. Vanaf morgen worden geen medicijnen meer door het bedrijf bezorgd. Patiënten worden verwezen naar de eigen huisarts of de lokale apotheek. Het is nog onduidelijk waarom de apotheek zijn deuren moest sluiten. De thuisapotheek had zo'n 30.000 klanten... en was gespecialiseerd in chronische aandoeningen en ziektes... In 2006 opgerichte apotheek werkte meer dan 100 apothekers, assistenten en andere medewerkers. In Lommel zijn vandaag de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland herdacht. Sprekers bij de herdenkingsdienst waren onder andere de directeur van de school, familieleden en de burgemeester van Lommel. De burgemeester haalde de tekst aan van het nummer Testament van Bram Vermeulen. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Daarna zei de burgemeester geëmotioneerd, we zullen jullie nooit vergeten. De Belgische band Clouseau trad op met het nummer Zij aan Zij. Bij de herdenking waren zo'n 5.000 mensen. Buiten stonden nog eens duizenden mensen die via grote schermen meekeken. Bij de dienst in Lommel waren ook prins Willem-Alexander... prinses Maxima, premier Rutte en EU-president Van Rompuy. De FIFA gaat videomateriaal beschikbaar stellen aan YouTube. Voetballiefhebbers krijgen daarmee toegang... tot het enorme beeldarchief van de Wereldvoetbalbond. De Wereldvoetbalbond heeft onder meer alle beschikbare beelden van de WK-toernooien. De FIFA is ook van plan om videoboodschappen... en rechtstreekse uitzendingen van persconferenties op YouTube te plaatsen. Het weer zonnig en droog, de wind is matig. 12 graden is het op de Wadden, 16 graden in het Zuidoosten. Ook morgen en de dagen daarna volop zon en wordt het nog wat warmer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met een file op de A4 richting Amsterdam. Dat staat tussen Leidsjerland en Zoeterwadderdorp, 2 kilometer.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 Door een oogziekte werd Ludo blind. Maar na het implanteren van een elektronische chip in zijn oog... kon hij voor het eerst zijn vrouw en dochter zien. Hoe een chip de functie van de beschadigde cellen van het netvlies over kan nemen. In Labyrinth, vanavond, tien voor negen, Nederland 2. Schat, is er wat? Mm, nee hoor, nee. Is er iets op je werk? Uh, nee, niks aan de hand. Nee. Weet je het zeker? Ja, Ik wel. Uh, nee. Hou jij nog van me? Nee hoor. Wat?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 Dit is de dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. En ja, dit is een Downbankje. Wereld Down Dag. Laat mensen zien hoe het is om te leven met Down. Uh, mag ik een uh, volkoren brood? Zielig? Vermakelijk? Of vooral gewoon? Nu ja, heb ik uh, echt een leuke leven. Ja. Een speciale uitzending over het Down Syndroom. In Dit is de Down Dag. Down, even down. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. We praten vanmiddag in een speciale uitzending over het Down syndroom. En in dit half uur bespreken we de consequenties om bij ongeboren baby's steeds eerder ziektes en handicaps via prenatrale screening op te sporen. En we hebben het over plastische chirurgie... om de uiterlijke kenmerken van een Down syndroom te verdoezelen. Nu aan tafel zitten Jetty Mathuret, cabarettière en oma van een kleinzoon met Down. Michel Weijerman, hij is Down-specialist. Regina Lamberts, de directeur van de Stichting Downsyndroom. En Guylaine van Tiel, zij is ethicus. Veel ouders die zwanger raken krijgen het tegenwoordig te maken met de vraag... wilt u laten onderzoeken of uw baby erfelijke afwijkingen of aandoeningen heeft? Dat noemen we prenatale screening. Ook het Downsyndroom kan vroegtijdig worden opgespoord. Over de voors en tegens praten we dit half uur. Elf weken kom ik op. He, tien weken? Ja, ik dacht tien ja. Dat heb ik het niet goed geteld. 10 maart, 10 april is 31 dagen. 10 mei, is 30 is 61. Plus 16. Ja, 11 weken. Oké. Okay. We smokkelen erin ja. bij. Goed, de, de testen. Je bent hier in eerste instantie in verband met je leeftijd. En dat is zo omdat als je ouder wordt, de kans op een kindje met een afwijking een beetje aan het toenemen is. En die afwijking waar we het dan eigenlijk vooral over hebben, of althans die het meest voorkomt, of het meest bekend is, is Down-syndroom. Wat ik wil doen is iets vertellen over uh, waar het onderzoek om gaat. Mm -hmm. Dat er testen zijn die zekerheid geven. En dat er testen zijn die iets over kansen uh, kunnen zeggen. Uh, de reden is, is leeftijd. Hè? Met het ja. ouder worden neemt de kans op een kindje met een afwijking toe. Dan hebben we het vooral over afwijking in het erfelijk materiaal. Mm -hmm. Oftewel de chromosomen. En daarvan is vaak weer de meest bekende Down-syndroom. Om Je een indruk te geven over die kansen: als je 30 bent, is de kans op een kindje met Down syndroom ongeveer 1 van de 900. Mm -hmm. Als je 36 bent, zeg maar zit je er bijna tegenaan, is dat ongeveer 1 op de 300 geworden. En ben je 40 is dat ongeveer 1 van de 100, dus een hele langzame stijging in kans met het ouder worden. Ja, zo klinkt het als zwangere echtparen een bezoek brengen aan de gynaecoloog die uitleg geeft over prenataal onderzoek. Uh, Michel Weijerman, wordt het Down-syndroom een steeds uh, zeldzame verschijnsel? Het tegenstelde is waar. Uh, in de laatste jaren is het down vaker, komt het Down-syndroom vaker voor dan vroeger. Ik heb in 2003 gekeken hoe het Down-syndroom voorkwam in Nederland. En dat kwam onge uh, 16 op de 10.000 zwangerschappen voor. 16 op de 10.000, ja. Ja, een ander getal is 300 kinderen met Down per en jaar. Per jaar, ja. En dat was uh, een jaar of tien, uh, twintig geleden, was dat, uh, uh, waren dat er 250, 200. Dus tien op de tienduizend. En wat is de verklaring daarvoor? Er zijn er dus meer gekomen juist? Er zijn er meer gekomen. Uh, er zijn twee, twee uh, grote verklaringen eigenlijk. 33% van de ouders, ten eerste, de moeders worden ouder, überhaupt. 20% van onze moeders die een kind krijgen, zijn boven de 36. En dus is de kans groter? Dus dan heb je een grotere kans, zoals net de gynaecoloog een beetje probeerde vertellen. Uh, twee, is het zo dat in Nederland uh, uh, 36% van de ouders met een kind met Down-syndroom... Uh, ja, uh, boven de 36 zijn. Ja. Dus moeders zijn ouder. En dat er in Nederland heel weinig... ...prenataal onderzoek wordt gedaan... ...en dan bedoel ik de, de, de, de, de combinatietest met de nekpleumeting rond de elfde week. Want daar kan je zien of het kindje het syndroom van Down heeft. Daar kan je dus kijken of hij oh, een verhoogd risico precies, heeft... Ja. En als je dat hoog risico heeft, kan je vervolgens gaan beslissen... of je dan ook nog een vruchtwaterpunctie wil laten doen om u, het te bevestigen. U zegt, die test wordt niet veel gedaan. Relatief. De dus eerste test, die, die, die, die, die bloedtest met die nekpleumeting... Ja. die dus aangeboden wordt vanaf 2007, waarvan gezegd wordt... die kan je gaan doen, die wordt in Nederland in 75% niet gedaan. Ouders zeggen zelf, hoeven we ons niet. We hoeven nee, het niet te weten. het komt wel goed. Ja. En zijn dat vrouwen boven de 36 die dat nee, dan van alle niet hebben? En boven de 36 zijn er dan wel meer vrouwen die daarvoor kiezen? Of is dat percentage over alle leeftijden gelijk? Dit percentage. Nou, dat, boven 36 is een andere beslissing. Dan kies je heel bewust van, ik ga, dan weet je, want dan wordt er meer, meer aangeboden, want dat wordt er al jaren aangeboden aan die vrouwen. Boven 36 jaar wordt er al jaren aangeboden om iets te mogen doen. En dat is dus in al die jaren niet, niet, niet gebeurd. Dus, de, ik, dus de, de, de, ja, wat de verklaring daarvan is is dat, dat vrouwen twee dingen kiezen. Of ik krijg een kind en ik wil een kind. En uh, zie maar wat, het, wat er komt. En down syndroom is mogelijk niet zo erg. We hebben daarover nagedacht. Of uh, uh, ze kiezen heel bewust wel voor onderzoek en nemen dan ook de consequenties. Want als je dan een bloedtest doet en je gaat de vruchtwaterpullis doen... dan moet je eigenlijk ook nadenken over wat dat, dat je dan misschien wel beslist om het niet te nemen. Ja. Mevrouw Lambert, ziet u een tendens daarin? Of zegt u van die zijn wij eigenlijk ook niet? Dat meer mensen beslissen om na zo'n test te zeggen we laten het kind niet komen? Nee. Dat, maar dat komt ook omdat wij dat niet heel precies weten. Wij weten dat de meeste kindjes met Down syndroom uh, uh, als een verslagen verrassing ook nog Down syndroom hebben. 75% van de ja. gevallen is dat ja. zo, begreep ik. Alles ja. verwacht een kind en Down syndroom komt er dan even bij. Uh, uh, wij weten ook dat vrouwen uh, uh, die wel testen doen. Uh, daarover moeten nadenken van ja, wat willen we ermee? Er is een heel klein percentage die zegt van ja, mijn leven past dit niet. Uh, onze grootste zorg is dat heel veel mensen niet weten wat het inhoudt om een kindje met Down-syndroom te krijgen. En, dus, en dat daar uh, te negatieve beelden van bestaan? Of onwetende beelden. En misschien wel te negatief. Misschien wel de mensen die je van vroeger nog kent. En dat, dat is niet meer vergelijkbaar nee. met de dus ontwikkelingen Dus het is belangrijk die om nu. die informatie te geven? Ja. ja. ja. Nou u zeker. dat beeld dan eens wat mensen hebben van een kind met dan? Uh, vrouwen vragen, kan ik dan ooit nog wel werken? Uh, zou ik moeten verhuizen naar een aangepast huis? Uh, uh, wat kan er ooit uh, uh, van hem worden? Je, je toekomst uh, is op dat moment even heel erg onzeker. En uh, we hebben toch met elkaar de waan dat als je zwanger bent van een kindje zonder Down syndroom, dat je dan wel iets over de toekomst zou kunnen zeggen. Uh, maar met Down syndroom, nou, dan weet je dat je toch zin, uh, een kind krijgt dat, dat begeleiding nodig heeft. En je, waar je wat extra's uh, voor moet doen. Dus nou, die zorgen komen dan even in ja. alle heftigheid boven. We hebben straks een keer een stelling genoemd. Nu de prenatale diagnostiek steeds beter wordt, zullen er over tien jaar nauwelijks nog kinderen met Down syndroom geboren worden. Als ik jullie zo hoor, zijn jullie daar niet bang voor? Nou, bang, ik ben überhaupt niet bang. Maar uh, het is zo dat ik denk dat dat uh, wel, wel wat zal dalen. Maar, maar, maar, maar ik denk dat mensen. Dat nu denkt u wel, want u zegt laatste jaar is juist toegenomen. u denkt wel dat het gaat dalen? Ja, omdat er is natuurlijk. En er wordt een, een, een, een niet-invasieve test aangeboden, dat is een bloedtest. Dat is natuurlijk een heel eenvoudigere test, veel eenvoudigere test. Waar mensen makkelijker van zeggen: doe mij dat testje ook maar. Denk even, weet even niet wat dat testje dan betekent. Ja. Uh, en een vruchtwaterpunctie is natuurlijk wel een hele uh, ingreep op, uh, op je lichaam. En als mensen die test doen en tot de conclusie komen dat ze een kindje hebben met Down... Um, dan is de beslissing om tot abortus over te gaan, die uh, ligt dan voor de hand? Dat hangt vanaf welke vrouwen we daarvoor moeten beslissen. Want er zijn nu vrouwen dus die, die bewust kiezen om daar niks over te willen weten. Dat zijn al die vrouwen boven de 36. Die, die doen geen test. Die doen geen test. Nee. Dus gaan die dan straks wel een test doen? Glenno, kijk je daar als ethicus naar? Nou, ik, mijn vraag was: ik, er wordt ook al gezegd dat er komt een test aan die je nog veel eerder in de zwangerschap kunt doen. En ik zou me wel kunnen voorstellen dat een van de aspecten ook is dat je tot voor kort in ieder geval altijd ook met een vrij late abortus te maken. Maar even over welke termijn even voor de goede orde heb je het dan? Later nou, niet laat? Wat noem jij laat? Nou, soms, nou ja, ik zou denken voor de twaalfde week of zo in het eerste trimester. Ja, die trimester, die er aankomt, die is, die, dat, is voor de 12e, die is voor de elfde week bedoeld. Ja, bedoel, ik kan ja. me voorstellen dat mensen dan minder moeite hebben met een abortus vroeg in de zwangerschap dan laat in de zwangerschap. Dat denk ik ook, ja. Ja, Want abortus uh, laat in zwangerschap, dan voel je kindsbewegingen... en dan ben je al eigenlijk met het kind vrij zelf als, als moeder, kan ik me voorstellen. Ja, mevrouw Maturin, hoe luistert u naar? Nou, ik luister als oma daarnaar. <laughs> en uh, ik vind het moeilijk. Maar ik, ik denk wel, mijn dochters kennende... en ik, ik verwacht nu ook kleinkinderen, ze zijn zwanger... dat ze het zouden accepteren. Dat ze het zouden accepteren? Ja. En dat zou je ook graag willen? Ja, absoluut. Wat ja. bent u dan ook tegen prenataal test? Want kijk, nee, dat ben ik... Nee, nee. Ja, Jamie bijvoorbeeld, de moeder van Jamie, heeft de test niet laten doen. Omdat ze ook van zichzelf wist. Wat het ook is, het is van mij. Het is nu van mij. En, en ik durf te stellen dat het, uh, dat het bij ons, hoor mij weer, in uh, hokjes denken... dat het uh, sneller gebeurt bij mensen vanuit mijn achtergrond. Ik kan niet van het generaliseren. De maar ik bedoel dat, je? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat hij ja. gelijk heeft, maar ik denk ook dat. Er, ik ken ook heel veel moeders die, um, die gewoon uit Nederland komen oorspronkelijk en ja. die, die, die toch ook zo denken. Ja. En die zeggen van ik ben nu zwanger en ik ben heel blij dat ik ja. zwanger ben. Ik heb er overigens ook lang voor moeten doen om zwanger te ja. worden, ik ga nu geen uh, ja. ja. rijtjes meer uithalen. Nee. En het kind heeft daar voor mij gekozen, weet je zo. Ja. Ja. Hij zwaait toch altijd naar de treinen. Al is hij nu al 32 jaar Hij blijft nog altijd niet binnen de lijnen En 8 plus 5 krijgt hij niet voor elkaar Zelfs in een pak loopt hij in jonge jongens kleren En als het regent draagt hij een capuchon Zijn eigen brood kan hij nog steeds niet zo goed smeren en hij wil nog altijd op de kermis een ballon. Maar als hij lacht, dan scheurt de hemel open. Dan zweven lila strikjes naar beneden. Als hij lacht, kunnen de lammen lopen. En is er een steden toch tot het even. Mijn eigen naam kan hij maar met moeite lezen En op een feestje hoort hij er niet echt bij Staat eens per week een reuze kind te wezen Tussen de peuters op de kinderboerderij Maar als hij lacht wordt alles pas gewassen kleren Dan geven mens en dier elkaar de hand als hij lacht, wordt alles pandaberen En rode kinderschepjes in het zand Hij blijft nog altijd niet binnen de lijnen En acht plus vijf krijgt hij niet voor elkaar Hij zwaait nog altijd naar de treinen ook al is hij nu al 32 Ja. Harry Jekkers met treinen. Petje Engels is een vrouw van 33 met down. Ze woont in Zuid-Limburg. En Toen Petje 10 was, is haar veel te lange tong ingekort. Maar op haar 21ste heeft ze ook haar gezicht laten veranderen. Haar wangen werden gelift en haar neus kreeg een stevige vorm. Dat was een revolutionaire aanpak... In de reportage die wij daarover in 2004 uitzonden... zei haar moeder onomwonden waarom voor die operatie is gekozen. Met name het zo dom uitzien en de neus waar altijd de bril van afzakt... kan dat veranderen, maar we willen wel dat Peetje Peetje blijft. En wij weten heel goed dat je dat niet weg kunt opereren... dat ze Downsyndroom heeft en dat hoeft ook helemaal niet. Peetje legde destijds ook uit waarom ze zelf graag geopereerd wilde worden. Ze werd soms recht in haar gezicht uitgemaakt voor domme Mongool. Ik wil aan aanstaren en, ja, en, en praten over mij. En uh, soms doen ze ook kinderakken tegen mij. Zoals uh, ja, beursen pakken. Uh, Wanneer gebeurt dat dan? Ja, in, in de winkel. Een dame die pakte dan met mij dan beurs af. Terwijl ik dan betaal, ja, dan draagt <laughs> ze gewoon de beurs af uit mijn hand. Omdat ze dacht dat jij er niet kon? Ja. En dat heeft je veel verdriet gedaan? Ja, heel veel, ja. Deze week zocht Gerrie Bos op om te zien of de operatie haar gebracht heeft... wat ze ervan hoopte, weer voor vol aangezien worden. Peetje bereikt om intussen een eigen huis te hebben en gaat net een boodschap doen. Ja. Ik laat eerst even mijn auto zien. Ja. Een grote tuin achter je huis. Ja. Met een wei erachter. Gaan we naar de beelden. Ah. Ja, dit is nou mijn auto... En die kan je zo achteruit de garage uitrijden en je oprit af? Ja. Dat kan je allemaal zelf? Ja. En ik kan ook heel goed draaien. Ja. Wat je... Kijk, daar komt jouw vader aan en die gaat even vertellen waar wij het best een boodschap kunnen gaan doen, ja. denk ik. En je weet waar je dan de auto moet zetten? Eh, uh, waarmee je in hoenspoort daar aan Nee, nee, nee. Hier aan het schinnen. En waar aan het schinnen? Um... Och ja, natuurlijk wel heb je de neer. Nou, nee, dat is te ver lopen. Oh. Waar vroeger de spal was. Daar kun je nou de auto neerzetten. Ah, oh, daar? waar oh, daar kun je ploemen je ja. en pizzeria. En die pizzeria, ja. Daar kun je dan de auto ja, neerzetten. Nou weet ik maar mag je niet dezelfde weg terugrijden? Hè? Ja. Kun je dat heel alleen? Ja. ja, zeker. Goed, zo hoef ik niet mee te gaan. Nee. Prima. Ik rijd achter de 45 kilometer auto aan in het Limburgse zonnetje. En ik verbaas me over de verkeersvaardigheid... van Peetje. In haar eigen autootje. Ja, hij zit op slot. Nou, gaan we de bakker proberen? Ja. Zodat, je hebt een uh, portemonnee in je hand. En ja. hoe doe je dat nou met betalen dan? Ja, dan maak ik uh, open. Dat maak ik alleen zo open... Ja, dat heb ik. Ik keetje het ei. Oké. Je hebt al je het geld precies op een rij opgeborgen. 15 ja. en 20 zitten in een ander vakje. Ja. En heb je dat met de munten ook zo? Ja, bij de munten heb ik ook zo. Ja, uh, mag ik een uh, volkoren brood? Een volkoren brood. Een heel of twee Ehm, Ja. Ik doe maar 1,5. Nou, als je ook voor mij brood wil kopen, dan heb ik liever een hele. Oh, een hele? 2,40 euro, Ja. beetje ja. pakt 5 euro uit de portemonnee en wacht even ja. op het wisselgeld. Een Als. Dank je Dankjewel. Rustig. Dat net zo. Ja, dankjewel. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Nou, die mevrouw die uh, dacht niet van. Uh, dat kan ze zelf niet, ik zal die beurs maar eens uit haar handen trekken. Hè? Nee, inderdaad niet. Maar dat overkomt jou niet meer? Nee, nee niet meer. Nee. nee, nee. echt niet. Zo, oh, en nou op naar huis. En ja. de boter allemaal op gaan eten. Ja, dit boodschappen doen met haar eigen auto. En dat zelf betalen bij de bakker is natuurlijk maar een voorbeeld. Maar een beetje haar hele leven blijkt echt volgeraakt met sociale activiteiten. Ze moet echt een agenda bijhouden. En ze zegt zelf ook dat ze heel gelukkig is met haar leven. Nu heb ik echt een hele leuke leven, ja. En ook hele leuke hobby's. En ik heb heel veel vriendinnen en vrienden. En dan kan ik ook met ze uit. En ja. Als je uitgaat, wat voor dingen doe je dan? Um, nou, als ik uitga, dan ga ik uh, um, bijvoorbeeld naar een velle, naar een bioscoop of uh, naar een stad om te, om te winkelen. En doe je dan alleen maar leuke dingen of heb je ook werk? Uh, af en toe heb ik ook uh, uh, leuke dingen, ja. Ja. Je werkt veel? Ja, ik werk heel veel, ja. Want jouw moeder die helpt kinderen die gehandicapt zijn, die leert ze van alles en jij helpt jouw moeder daar weer bij? Ja, ik doe dan administratietingen, ja. Maar ik werk ook nog zelf ook met, met de kinderen. Ik ga met de kinderen spelen in het poppenhuis. Maar ik heb ook nog één kind, ga ik ook met hem uh, in spelen. Het is dus eigenlijk een, spe, een spelletje spelen. ja. Maar dat is met de bedoeling dat de kinderen iets leren? Ja. Bijvoorbeeld uh, dat uh, uh, als een man uh, uh, aan het winnen is, moet de ander ook accepteren. En dat kun jij ze leren? Ja. Leer de verliezer te zijn? Ja. Wat vind je nou dat iedereen die down heeft zich het beste kan laten opereren? Nou, bij kleine kinderen nee. Dat niet. Maar als ze groot zijn dan wel. En, en als je kinderen ook zelf willen, want anders dan niet. dan. Nee, je moet het wel zelf willen. Ja. ja. En jij wou het ook zelf? Ja, en ik wou het uh, zelf ook, ja. is nog even aan het oefenen op haar klarinet-solo... want overmorgen geeft ze in Turkije een concert. Ze is daar uitgenodigd in het kader van de Wereld Downdag. Wij praten verder met Yeti Mathure, cabaretière... en oma van de kleinzoon met Down... Uh, Michel Weijerman, Down-specialist... Regina Lambert, directeur van de Stichting Down-syndroom... en Guilherme van Tiel, ethicus. Ja, uh, plastische chirurgie. Uh, goed idee, Guilherme? Uh, nee, geen goed idee. Waarom niet? Uh, gewone ja... Nederlanders mogen dat toch ook? Ja, dat is waar. En dat uh, is ook niet altijd een goed idee. <tie> <laughs> uh, nee, kijk, ik kan me voorstellen als je zegt iemand kan zich echt beter uit en een spraak echt verbeteren door bijvoorbeeld iets aan een te grote tong te doen en je doet het echt om, om, om iemands mogelijkheden daarmee te verbeteren, uh, dan kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Ik weet niet of dat werkt, want uh, wij mij nee. schudt meteen nee, maar ik vind het wel iets anders dan inderdaad zeggen alle uiterlijke maar kenmerken dan is het niet van het Duin-syndroom gaan we wegwerken. Uh, ja. Meneer, meneer ja, twee, twee, twee dingen. Het is, de vraag komt niet. We krijgen de vraag niet van de kinderen. Dus dat is uh, nee, de eerste vraag. Piet is, is eigenlijk de enige die dat vraagt. De tong wel. Uh, ik, ik weet dat ik heb ervaring met uh, kinderen waar de tong geopereerd is. Om allerlei indicaties werd dat gedaan. V vermeende indicaties. Want je, je vraagt je dan af achteraf. Dat hebben we onderzocht. En uiteindelijk is het zo dat... Uh, soms ziet het er wel iets anders uit. Dat de tong kleiner wordt. Maar qua functies... Sorry, is er eigenlijk, verbeterd uh, niks. Want, uh, het, helpt, als je dan, het helpt niet. Als je, sla, als je ja. een slappe tong opereert, dan blijft de tong na operatie nog steeds slap. En dan ja. gaat hij niet beter praten. Ja, ja daar er, luisterde ik ook als logopedist naar. En, en je kon de, er uiterlijk kan veranderd zijn. Maar aan de spraak hoor je toch wel degelijk dat er uh, niets veranderd is. En, en ik, ik ging nadenken, zou daar iets aan te doen kunnen zijn? Logopedisch gezien met oefeningen. Ik geloof het niet. Nee. Mevrouw nee. Lambert, speelt het onder uh, mensen met een Down syndroom? Ik hoor het niet heel veel. Um, het standpunt van ons is wel dat uh, als de mogelijkheden er zijn en iemand heeft er heel veel problemen mee, waarom zou je onderscheid maken voor mensen met Down syndroom vergeleken met mensen zonder Down syndroom? Ja. Uh, maar uh, uh, um, het speelt niet. Noemenswaardig, bij de ouders niet en bij de opgroeiende kinderen niet. Nee, nee. Je zou kunnen zeggen, dan zijn ze echt geëmancipeerd hè, als ze dat ook gaan doen. Juist niet. Juist niet? Nee, ik denk dat je emancipeert als je geaccepteerd wordt zoals je bent. En uh, nou, het individu hè, uh, moet altijd uh, bovenaan staan. Dus als het voor een individu echt heel problematisch is, zou ik denken, moet het, uh, mogen, moeten ze daarvoor mogen kiezen. Maar ik denk over het geheel dat het juist een teken is van gebrek aan acceptatie als mensen ja Zich niet meer prettig kunnen voelen omdat ze er uiterlijk. Ja, maar toch zie ik Down. het verschil niet tussen iemand die nee, maar een maar hele grote neus heeft. Ja. en die uh, daarvan verwacht ik ook gebrek of uh, acceptatie van. dat is het, maar die mensen hebben er toch last van, die nemen toch dat besluit. Ik zie het verschil niet met uh, een volwassene met Down syndroom. die ook een kenmerk heeft van die wat denkt. Jelena, nog een keer? Nou, ik ben, het, ik ben het ermee eens dat het individu, als hij daar zelf echt onder lijdt... dan vind ik dat hij evenveel recht heeft als elk ander. Maar ik vind wel dat uh, we tegelijkertijd vooral moeten inzetten... om uh, mensen een plek te geven en te accepteren. Nee. En niet zozeer te zeggen, jongens, laten we maar uh, zoveel mogelijk... op elkaar gaan lijken met z'n allen, nee, dan uh, nee. hebben we het Daar nou, uh, kan ik natuurlijk nooit op tegen. Nee, nee. ja. Maar tot slot, kan je zeggen dat de acceptatie van Down is compleet is... of hebben we nog wel een weg te gaan? We hebben nog wel een weg te gaan. Ja? Op welk, ja op welk punt? Nou, het is bijvoorbeeld nog steeds niet vanzelfsprekend... dat kinderen met down syndroom naar de school van hun keuze mogen. Het is nog steeds niet vanzelfsprekend... Omdat dat... de school dat lastig vindt of ja. niet weet hoe ze ermee om moeten gaan? Ja, allebei. Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat je een ruime keuze hebt... aan uh, nou, waar je, hoe je je leven verder wilt inrichten. Dus daar kan nog wel wat gebeuren. Ja, ja, en we kregen net ook nog een reactie op onze stelling... waar iemand zei van ja, als je dan besluit om een uh, kindje met Down te laten komen... dan draag je ook zelf maar de kosten. Is dat een debat dat gaat komen, vermoeden jullie? Nou, ik hoop het niet, want er zijn een heleboel mensen die niet weten wat ze voor kind krijgen. En die krijgen misschien kinderen met nog meer aandoeningen. En die mogen dan wel alles goed krijgen. En, uh, en je kiest niet voor een kind. Je hebt een kind en dan beslis je om, om het weg te laten halen. Dus je kiest niet voor het kind wat je al hebt. Nee. Dus het kind heb je al voor gekozen. Dat zit in de buik. Dan, ja. doe, je, dan doe je een test over. Vreest u dan... die ontwikkeling of zegt u de hoeven voor te zijn. Moeten we er alert op zijn? Ja, nou, het, is alert. De, het is wel heel erg in de mode om te zeggen... als je een keuze hebt, als je ergens verantwoordelijk voor kunt zijn... dan ben je, komt er enorme druk op mensen te staan... om te kiezen wat het minst belastend is ja. voor iedereen. Dus hè? ook dus daar dus, alert op zijn. En, uh, Zeker. Ja, ja. Ik denk ik denk wel dat... Uh, ja. goed. We gaan naar onze dichter bij de dag, Vrouwkje van de Ploeg. Vrouwkje, goeiemiddag. Goeiemiddag. Anderhalf uur lang heb jij naar ons geluisterd. Ja. En wij zijn heel benieuwd Shit. naar jouw gedicht. <laughs> We gaan graag luisteren. Ik ben anders. Nou en? De verhalen zijn anders nu. Harten blijven kloppen. Ouders beginnen met nul en weten... Alles meer is winst. Wees duidelijk en eerlijk. Leer ze lopen, leer ze spreken. Zij hebben de wil en de zin... als alle kinderen doen alleen de dingen in hun eigen tempo. Zij laten zien wie ze zijn, laten hun dromen uitkomen, spelen in een soap omdat ze daarvan houden. Zij accepteren wie ze zijn en wij, wij accepteren hen als de mensen die ze zijn. Dank je wel, vrouwtje. We zetten het gedicht op de website. Dit is de dag.nu. We bedanken onze gasten aan tafel. Tooskere Gast, die al eerder afscheid nam, Jette Matera. Michiel Beurskunt, nam ook al afscheid. Down-specialist Michel Weijerman. Regina Lamberts, directeur van de Stichting Down-syndroom En ethicus Guilene van Til. Hartelijk dank allemaal. Daarmee zit dit is de dag erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Je kunt van alles uh, teruglezen en terugluisteren. Zometeen gaat uh, Radio 1 verder met Villa VPRO. Uh, Ger, goedemiddag. Jij zit daar samen met Tessel Blok. Wat gaan jullie doen? Ja. In het buitenlandpanel gaan we praten over de gebeurtenissen in Toulouse. Is die nou wel of is die nou niet gepakt? Ja, dat is de, de vraag. Ja, de Franse politie ontkent. Ik heb zo het vermoeden dat we nieuws krijgen tijdens onze uitzending. <laughs> <laughs> Daarvoor gaat het uitgebreid over China. Het land staat voor een politieke machtswisseling aan de top van Xi, En dat terwijl het land met enorme problemen kampt. Luister, gevaar voor economische stagnatie... die kan uitdraaien op politieke en sociale omwenteling... en dreigen de financiële crisis verder. milieu corruptie en toenemende ongelijke verdeling van de welvaart. Nou, dan denk ik dat je ondanks alles toch maar beter in Nederland kunt wonen. En nu het nieuws van half vier met Dorot Negers. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, Geoogom zei het al, de politie zegt dat de vermoedelijke dader van de schietpartij in Toulouse nog niet is gearresteerd. De politie heeft het huis waarin de verdachte zich verschanst in Toulouse al de hele dag omsingeld. Een aantal Franse media melden vanmiddag dat de man was opgepakt, maar een half uurtje later ontkende de politie dat. Eerder vandaag werd gemeld dat de man in 2008 uit een gevangenis in Afghanistan was ontsnapt. De directeur van de gevangenis in Kandahar had dat gezegd. Woordvoerder van de provincie Kandahar zei later dat dat bericht niet klopt. De VN-veiligheidsraad steunt het vredesplan van Kofi Annan voor Syrië. Ook Rusland en China zijn akkoord gegaan met een verklaring waarin die steun wordt gegeven. Melden diplomaten. Het plan van Annan bestaat uit zes stappen die moeten leiden tot vrede in Syrië. Onderdeel daarvan is een staakt het vuren. En de FIFA gaat videomateriaal beschikbaar stellen aan YouTube. Voetballiefhebbers krijgen daarmee toegang tot het enorme beeldarchief van de Wereldvoetbalbond. FIFA heeft onder meer alle beschikbare beelden van de WK-toernooien. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4 richting Amsterdam. Er staat twee kilometer bij Dorp, En op de Ring Amsterdam de A10 westrichting Zaanstad. dan staat ook twee kilometer voor de Koentenel. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemorgen. Hartelijk welkom bij Villa VPRO tot half vijf bij u hier op Radio 1. En als er nieuws is uit Toulouse, hoort u dat natuurlijk op deze zender. En wij praten daar over de gebeurtenissen in Toulouse... natuurlijk ook over in ons buitenlandpanel na vier uur. En u hoorde dat ook zojuist in het nieuws. Dan gaan we het ook zeker hebben over het feit dat de VN-veiligheidsraad... een resolutie, een akkoord heeft bereikt over een resolutie... met instemming voor het eerst van Rusland en China. Een resolutie waarin Syrië wordt veroordeeld... En gezegd wordt dat er stappen zullen worden ondernomen als er niet uh, uh, met het vuren en met het geweld gestaakt wordt. Daarvoor praten we over datzelfde China waar over een paar maanden nieuwe generatie leiders de touwtjes in handen gaat krijgen. Worden dat de hardliners of de hervormers en wat zou het beste zijn voor het land en voor de rest van de wereld? Verder Metropolis Radio over de aanpak van voetbalhooligans in Spanje. En cultuurredacteur Anton de Goede bespreekt een fris voorstel... voor een geheel nieuwe cultuurpolitiek in Nederland. En wilt u reageren? Doe dat dan via onze site. VillaVPRO.nl Dit is Radio 1, Villa VPRO. Hoogoplopende schulden, gebrek aan banen en te weinig betaalbare huizen. Steeds meer kinderen hele gezinnen zelfs melden zich aan... bij een vorm van opvang. Een vijfde meer zelfs sinds 2009. Dat bracht de federatie opvang eerder naar buiten, op 8 maart namelijk. Is dat niet Internationale Vrouwendag? Uh, ja. ja. We hebben het er nu over, omdat de Kamer er zich nu over buigt. Uh, en de heer Laurier, hij is van de federatie opvang... dat is een brancheorganisatie. Uh, heeft u, goedemiddag overigens... Ja, ik ben er hoor. Goedemiddag. Ja. Uh, de belangrijkste reden is inderdaad de crisis, hè? In één woord. Als wij uh, kijken naar de quickscan die uh, gemaakt is, dus uh, de, de, de scan, uh, onder onze opvanginstellingen, dan staat op één uh, financiële problemen bij mensen waarom ze op, uh, aankloppen bij de opvang. Ja. Ja. Heeft u ook een... Uh, stijging waargenomen de eerste maanden van dit jaar. Ik vraag dat omdat de ombudsman naar buiten komt. En die heeft een stijging van klachten wegens financiële problemen gehad van 30%. Alleen al de eerste drie maanden van dit jaar. Wij hebben nog geen uh, cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar. Die zijn we nu aan het uh, verzamelen. Maar de gegevens die we al over eerdere jaren zagen, lieten ons zien dat er op een aantal punten stijgingen zijn. Dus vandaar dat we een quickscan hebben uitgevoerd. Maar de cijfers. Uh, over de eerste maanden hopen we ergens in de zomer te hebben. Ja, de Kamer praat hierover. U heeft een paar weken de tijd gehad om flink te lobbyen bij de Tweede Kamer. Wat wilt u van ze? Nou, wat wij willen is een aantal, uh, is een aantal dingen. In de eerste plaats vinden wij eigenlijk dat mensen niet in de opvang moeten komen. Dus dat betekent dat wij zeggen, zorg nou alsjeblieft voor een goede preventie. En dat heeft dan te maken met zorg, probeer de schulden te beperken. Als er sprake is van problematische schulden, uh, uh, dus zorg dan dat mensen bij de uh, schuldhulpverlening op tijd uh, terechtkomen. Zorg dan dat die situatie bevroren wordt en iets verder oploopt. Als er spanningen in het gezin uh, zijn, zorg dan dat mensen tijdig uh, bij het maatschappelijk werk aan uh, kunnen kloppen. Ja. Dat, U dat vraagt is nogal wat, hè? Zorg. Zorg dan, zorg dan. En uh, uh, yeah. ja, we zitten in een crisis. Uh, er zal niet zo snel gezorgd worden voor. We er af. is geen geld. Nou ja, er is geen geld. Een aantal instellingen die bestaan wel. En wij denken ook als je het slimmer inricht dat het, uh, dat het dan makkelijker, uh, makkelijker gaat. Ja. Buiten dat het is ook niet voor de eerste keer dat we nu aankloppen. En we, we zien dus nu de aantal oplopen. Ja. Maar dat is, dat is de preventiekant. En de preventiekant heeft natuurlijk ook een hele belangrijke andere kant. Kijk, het is goedkoper om het via preventie te doen, mm -hmm. dan dat mensen er eigenlijk helemaal doorheen zakken. En voordat je dan. Dan weer vanuit de opvang terug bent. Dat is een veel, veel grotere rekening die je straks wilt moeten gaan betalen. Is het niet zo dat de, de groepen die u nu beschrijft... Hè, die dus werkelijk aanduidbaar uh, aan door de crisis in de problemen komen... eigenlijk helemaal niet de groepen zijn waar jullie crisisopvang voor bedoeld is? Nou ja, daar zit natuurlijk een van, uh, een van de problemen, problemen. ook. Dat doordat uh, we zien dat er meer mensen uh, aankloppen... en eigenlijk een bredere groep aanklopt... Dus raakt die opvang ook vol. Moeten mensen uh, geweigerd worden? Komen mensen uh, op straat? Dus ja, dat, dat, dat, daar, daar loopt het klep. Hm. Uh, de Kamer is nu dik anderhalf uur aan het praten hierover. Heeft u via via de indruk dat een meerderheid u tegemoet wil komen? Of de mensen waar u voor staat, laat ik het ja. zo zeggen. Nou, in eerdere gesprekken met kamerleden, heb ik al gemerkt. dat van links tot rechts, men wel ziet dat daar problemen liggen. En zeker met problemen met betrekking tot de stijging van de kinderen die uh, in de opvang uh, komen. Want dat, dat, dat is nog eens extra erg. Hè. Het is al erg als je er komt, maar als, je dan, als daar kinderen ook nog komen, dan is dat extra erg. Dus je ziet dat men uh, daar best uh, ook gevoelig voor is. En dat men ook wel wil denken over uh, oplossingen, ja. ja. En dan zal de kamer dus samen met de staatssecretaris, een eventuele andere winstpersoon uit moet komen. Ja, tot slot heel kort, meneer Laurier. Uh, de, de crisis moet nog echt gaan bijten, hè? echt gaan toeslaan. Verwacht u een toename van uh, meldingen in opvangcentra? Als wij nu de trend zien, zien we het oplopen. En dat zal als de situatie scherper en erger wordt, als het niet minder wordt. En dat is ook de reden waarom wij zeggen, van, gaan we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 Tijd voor Metropolis Radio. Het heet clubliefde, maar het uitzicht nogal eens in bruut geweld. De acties van voetbalhooligans. Het is zo oud als het voetbal zelf. En ook in de beginjaren ging het er helemaal niet zachtzinnig aan toe. Overheden en clubs zetten alles op alles om geweld in en om het stadion te beteugelen. En in Metropolis Radio kijken wij deze week hoe ze dat over de grens aanpakken en of het succes heeft. Zo kon u gisteren horen dat de hooligans van AS Roma zich ernstig benadeeld voelen door de strenge regels in het stadion. In Italië hebben we nu de clubcard. Dat is een verschrikking voor het voetbal. De clubkaart is ingevoerd als methode om de stadions veiliger te maken. Maar de reden waarom er minder rellen zijn, is dat er minder mensen naar het voetbal gaan. Ik ga zelf ook minder. Dan Spanje. Daar lukte het FC Barcelona om de hooligans een gevoelige slag toe te brengen. Domweg door ze te verbieden. En sindsdien ben je zelfs als fan van de tegenstander hartelijk welkom in het clubcafé. Lex Rietman doet verslag. What, what, what. Het terrein van Camp Nou, van FC Barcelona, Daar sta ik met Manolo Oliveros. Manolo, hier, op deze plek, op deze muur, stonden dus leuzen geschilderd. Wat stond erop? Dus pues, eh, de repente te levantabas por la mañana. Y veías pintadas como. La Porta incluso La Porta Asesino. Ja, dus hier op deze muur. naast de loketten van eh, FC Barcelona. stonden eh, opeens leuzen geschilderd. Eh, la Porta aftreden. en La Porta Moordenaar. De toenmalige clubvoorzitter van FC Barcelona. La Porta Moordenaar? Ja, sí, sí, incluso. Incluso había amenazas de muurte. Nou, dat ging dus heel ver. De leuze. Die werden snel verwijderd, zo snel als het kon. Maar er waren altijd wel camera's die ze nog even in beeld konden brengen. En er stonden zelfs doodsbedreigingen bij aan het adres van voorzitter Laporta. Ja, de reden was duidelijk hè. Laporta had de ultras, de hooligans van FC Barcelona de toegang ontzegd. El motivo es ese, no. Tolerancia cero. Nul tolerantie voor de gewelddadige supporters, voor de hooligans... Bueno Manolo, je bent al heel lang radioverslaggever. Hè? Een soort van monument van de Spaanse... Voetbalverslaggeving uh, op de radio al meer dan 30 jaar versla je alle wedstrijden van FC Barcelona Spaanse voetbalverslaggevers kunnen heel lang uh, goal roepen hè. goal. <laughs> wat is je record? Heb je het ooit geklokt? Ja. Toen Marca. Persoonlijk. De quantos segundos? No, no lo sé, no lo sé. no, no me gustan esas cosas. Oké. Okay. Nou, uh, Manola heeft het nooit geklokt wat zijn record is en uh, hij zegt hier van ik uh, doe ook niet mijn best om het uh, overdreven lang uh, te rekken want zegt hij je moet er ook rekening Mee houden dat niet iedereen in Spanje blij is als Barcelona scoort, bijvoorbeeld in Madrid. En zo is FC Barcelona dus ook in dit opzicht een bijzondere club. Want de harde kern van gewelddadige supporters is negen jaar geleden simpelweg uit de club gezet. Maar de keerzijde is dat het volgens sommigen toch af en toe te rustig is in het stadion van Barcelona in Camp Nou. Vanavond speelt Barça uit in Sevilla. Dat is niet echt naast de deur en ik ga dus maar kijken... In het café bij mij op de hoek. 2-0 Messi! Het nummer 1! Dat is rust. Bij Sevilla FC Barcelona. Barça speelt uit vanavond. Ik sta hier met Josep. Josep is een van de oprichters van de Peña van de fanclub van Barcelona in deze voorstad van Barcelona. We kijken de wedstrijd dus hier in de, in de bar van de Peña... Wat betekent het nou voor jou om eh, FC Barcelona, een fan van te zijn? Wat betekent de club voor jou? Hombre, para Zij... mí el Barcelona es todo. Aparte, de... Als Ze alles de... zegt, die... como que ook todo. Hombre, a ver, es una, un sentimiento de, de que lo vives, o sea, cualquier cosa te afecta como si fuera de la familia. Ja, es algo also, een alsof sentiment. het familielid is. Christian. Oké. Okay. Christian is je barman je hier in de, in de bar van de Peña Blaurana Ideas. Maar eh, Christian. Yes. Je hebt een wit T-shirt aan, maar je bent ook van een fan van uh, Real Madrid. Ja, segue el Madrid, entre Is dat geen probleem? Al contrario. Geen enkel probleem. Me como otro man de la familia. Ze houden van me als, uh, alsof ik een van de familie was. Nou, dat is, dat is mooi, hè? Bastante que no veel mensen zullen denken van, dat, dat kan niet. No, je niet basar. Al fin y al cabo, eh, fair play. Ja, zegt Aquí Christian. Se muestra, se muestra dat, moet, dat moet allemaal kunnen en uiteindelijk waar het om gaat is eerlijk spel. En dat is het. En morgen hebben we in Metropolis de allernieuwste trend op gebied. Zie het heel even voor u. Een voetbalhal met achtjarige voetballertjes die vrolijk bezig zijn met een toernooi. En op de tribune ontbloot bovenlijven, vuurwerk, trommels en keihard gescandeer. En ze maken zich daar ernstig zorgen over in Polen. Ja, ik ben eigenlijk bang dat het, uh, dat het de sport niet te goede zal komen. En dat uh, kinderen op een gegeven moment gewoon bang zullen zijn om uh, ja, nog aan sport te doen. Dat het een trend gaat worden, die acties van die hooligans. Dat morgen in Metropolis Radio. Het gaat om spannen in China. Het land staat voor een ingrijpende machtswisseling aan de top... En het wordt nog een spannende machtsstrijd tussen hervormingsgezinden en de traditionele politici in de communistische partij van oprichter Mao Zedong. En daar staat heel veel op het spel. De economie heeft forse klappen opgelopen. Ongelijke verdeling van de welvaart en corruptie worden een steeds grotere bedreiging voor de politieke stabiliteit van het land. Wij gaan erover praten, over China. Met Henk Schulten-Northold. Hartelijk welkom, Henk. Dankjewel. We in elkaar, want we kennen elkaar. Um, je bent zaken-sinoloog, je bent zakenman, je doet zaken in China. En voordat je um, zelf in zaken ging... heb je ook lange tijd voor de overheid je bezig gehouden... met het bevorderen van de economische relaties... Hè, tussen, tussen Nederland en China. Of Nederland en het Verre Oosten, maar met name China. Dus je kent het land behoorlijk, door en door. Uh, die machtsstrijd... Eh, die is er natuurlijk, die zal er altijd zijn. Het is nu helemaal pikant omdat een van de spelers, althans, ja, een van de mensen die meedeed, eh, kop is al gerold, dat is Bochila, als ik het goed uitspreek. En voornamelijk omdat hij eigenlijk wat te flamboyant was en eh, een beetje te voorvarend misschien in het aanpakken van corruptie. En te veel gewoon op de voorgrond tredend. Vertel eens over hem. Um, ja, hij, is trouwens niet een hij was niet een precedent, want hij is inmiddels gewipt vorige week voor de hoogste positie, maar wel voor de top negen maar, van het land. Mm het -hmm. permanente comité van het politiebureau. En hij dingde naar die functie met hele inderdaad, flamboyante middelen. Hij, hij was de baas van Chongqing. Dat is een, een provincie inmiddels, vroeger een stad... en nu een provincie in het zuidwesten van China... met 30 miljoen mensen, een hele sterke economische groei. En hij profileerde zich daar uh, als een hele voortvarende man... Uh, die uh, de maffia aanpakte. Mm -hmm. Tenminste, zo bracht hij dat naar buiten en uh, die teruggreep naar middelen uh, van de culturele revolutie. Dus er was een tv-zender die die controleerde... en waar geen campagnes meer of geen advertenties mochten worden getoond. Mm -hmm. Waar rode liederen werden gezongen. Uh, studenten werden naar het platteland gestuurd, net zoals in de tijd van Mao. En daarmee profileerde zich uh, ten opzichte uh, van uh, de meer tot stabiliteit... en behoudendheid neigende leiderschap in China... Maar het, het, het wekte ook wrevel um, in de eerste... Ook bij de premier, hè? Was nou, die heeft, die heeft de boodschap naar buiten gebracht. Eerst op de laatste dag van het volkscongres, wat net is afgelopen. Mm -hmm. Te zeggen dat, um, dat er geen terugkeer mogelijk is... naar de tijden van de cult culturele revolutie. En voor de goede verstaander was dat een aanval op Bo. En de dag erop werd bekendgemaakt dat hij ontslagen was, ontheven was van zijn functies. Ja. Maar de wrevel was ook omdat hij gewoon, en dat is not dan in China, uh, als je dan al iets wil bereiken, dan doe je dat zo geruisloos en stilletjes en via stille diplomatie mogelijk en niet ja. op de Amerikaanse manier een soort campagnecaravaan. Nee, dat, maar dat is inderdaad, nou, dat irriteerde veel mensen. En dat, dat riep ook herinneringen op aan, de, aan, de, aan Mao zelf, zo je, zou je wilt. Hè? Dat één man de, de zaak naar zijn hand zet... en de partijregels overtreedt en naar buiten treedt. Maar dat waren allemaal dingen die mensen ergerden. Maar wat, hem, de, de, wat de druppel was die de emmer deed overlopen... was de defectie, zo je wilt, van zijn politiechef. Mm -hmm. Meneer Wang, Wang Li-jun. Er is iets gebeurd tussen die twee. Daar gronden ze nu de geruchten over. Maar hij was in ieder geval de uitvoerder van die campagne tegen de maffia. En hij is enkele weken geleden in een auto gestapt... naar het consulaat, het Amerikaanse consulaat, in Chengdu gered, Chengdu is de hoofdstad van de Sichuan, aan de grens de provincie van Chongqing. Ik, hoorde, ik las ergens dat hij in zijn voortvarendheid bij het aanpakken van de georganiseerde misdaad... ook een paar hele rijke, invloedrijke families te grazen nam. Ja. En dat is misschien net een maatje te groot voor hem geweest ook. Ja, hij heeft heel veel mensen vervolgd. En hij zei dat hij is in het kader van de, de anticorruptie uh, de rijke aanpakken... En daar is Rijn ook gewoon mensen zijn die gewoon legitieme contracten hadden, legitieme mm -hmm. zaken. Ja. Uh, maar hij tapte daarbij ook in op een breed gevoel, gevoel in China dat het uit de hand is gelopen. In die zin dat de rijken te rijk worden en de armen, en dat zij nog steeds meer, veel meer dan de helft, achter zijn gebleven bij die rijkdom. En daar was die dus, uh, daardoor was hij heel populair, bepaalde kringen. Ja, uh, nu gaat het, ik, ik zei al, ingrijpen de machtswisseling aan de top. Het gaat om heel veel functies. Kun je even een vogelvlucht noemen om wat voor belangrijke functies het allemaal gaat... die op het punt staan vervangen te worden? Ja, je moet het zo zien. De Volksrepubliek bestaat al bijna 60 jaar nu. Of meer dan 60 jaar, moet ik zeggen. 1949 opgericht. En dat is eigenlijk de vierde grote machtswisseling pas in die ruim 60 jaar. Ze gaan dus nu leiders kiezen voor de komende tien jaar. En dat gaat bekrachtigd worden op het partijcongres. Dus dat is niet wat we net hebben gehad, het volkscongres... maar het partijcongres in oktober. En die mensen treden dan in functie bij het volgende volkscongres in 2013. Mm -hmm. Het gaat om de top 9 van het land, zou je kunnen zeggen. Dat permanente, permanente comité... En een paar zetels zijn al zeker gesteld. Dus wie de president wordt is duidelijk. En wie de premier wordt is duidelijk. De ja. president gaat die Xi worden? Xi, zeg je? Ja. Xi Jinping. Ja. Ja. Die Dan wordt president. Voor en partijsecretaris. Want dat is een, een functie die altijd gecombineerd wordt. En meneer Li, Li Keqiang, die wordt de premier. Mm -hmm. En die was trouwens eerst... Zou die ook... Werd die getipt als president. Maar dat heeft hij niet gehaald. Maar die wordt nu... Premier. Hmm, maar, en, maar dan beoogden... heb je zeven anderen. Ja? En, en die bor, Boshilai, wilde in een van die zeven ja. andere zeven... Maar ja. ja. goed, die kunnen we nu vergeten. Die is, die is afgeschreven, ja. Ja. Maar die Xi, wat is dat voor iemand? Ja, Want eventjes, eventjes ja dat is belangrijk. Erbij, om eventjes iets in het achterhoofd te houden. Wij lezen overal dat deze machtshervorming... Uh, nou, wisseling. Uh, wisseling, moet ik mm -hmm. zeggen. Dat die eigenlijk met name gaat om de vraag... Moet er de hervorming komen of komen die dan niet? En die Xi, waar staat hij? Nou, hervormingen zijn er al twintig jaar. Dus evening... nee, maar meer marktwerking, privatisering ja. zelfs. Ja, nou, Eboubissi zelf, men weet daar niet veel van eerlijk gezegd. Behalve dat hij hmm. van hele goede afkomst is. Je zou het communistische aandeel kunnen noemen. Zijn vader was uh, vicepremier in de jaren vijftig. En een van de oprichters van de Volksrepubliek, Volgelingen van Mao. Hele gerespecteerde man, dus een gepriviliseerde opvoeding. Uh, maar hij laat niet veel zien welke kant hij het land op wil uh, laten gaan. En daar is ook een reden vroeg, voor. Uh, maar is ook een reden voor, want dat is niet zichtbaar aan de oppervlakte... maar er zijn altijd facties achter de schermen. Mm -hmm. En die moet hij een beetje testen. Ja, dus wel. de kleurloosheid is juist de goed? De kleurloosheid is goed. Mm -hmm. um, we weten dat hij van Hollywoodfilms houdt... en graag naar basketbalwedstrijden gaat. Vond hij hij is... ligt ook goed in Amerika. Ja, ja daar is Biden geweest. is met net op pad geweest. Biden en zo, dat steekt uh, heel veel ja. tijd in de, relatie, uh, de ontwikkeling van de relatie met hem. is ook in China geweest vorig jaar en heeft hem nu weer begeleid. Na zijn recente bezoek aan Amerika, hij is ook in Iowa geweest, want daar was hij als jonge man. Dus daardoor heeft hij uh, Amerikaanse familie bezocht, dus die thuis gaan, uh, gaan eten en zo. Dus dat is, daar in het buitenland is hij wat ontspannender, maar in China zelf weten we eigenlijk niet welke kant nee. het op gaat. Het is natuurlijk heel belangrijk wie uh, de leiding van het land gaat nemen, want uh, wat we in de inleiding zeiden, daar dreigt nogal wat. Er dreigen nogal wat problemen uh, als het land niet hervormt van een exportproducerend land naar een kennis-economie-innovatie... waar we in Nederland ook al de mond van vol ja, van hebben... Ja. dan gaat de economie stagneren, heb je gelijk sociale ellende op, op je nek. Uh, daarbij dreigt er een financiële crisis. Lokale overheden hebben gigantische schulden. Ja. Uh, waar moet het land volgens jou heen en wie zou dat het beste kunnen... die nu staat te trappelen in de coulissen? Um, nou, die laatste vraag is heel moeilijk te beantwoorden. Want ja, niemand is heeft een duidelijk van. Je zei het van, uh, al, ja. welke kant dat op moet. Maar het is misschien goed om even tien jaar terug te gaan. Want de huidige leiderschap, dat is volgend jaar aftreedt... Die had ook al een, ko een koersverandering ingezet. Die zei, precies wat jij zei: het gaat te ver door. De rijken worden te rijk. En die had ook een slogan. In het Chinees is dat Yirun e Bun. Dat betekent de mens moet centraal staan. Dus het gaat niet alleen om het geld verdienen, maar iedereen moet ook mee verdienen. Uh, maar ja, tien jaar later zie je toch dat de hervormingen... en de meer sociale... Ze hebben wel bepaalde sociale programma's ingevoerd. Het is een beter zekerheidsstelsel voor de oude dag, voor de medische zorg. Dat moet gezegd worden. Maar het grote probleem is dat die inkomensverschillen zo enorm stijgen. Dus daar is ook dat, dat ressentiment nu ontstaan waar Borjelaj op, uh, op intapte. En... De, de, de economische hervormingen zijn eigenlijk de laatste jaren een beetje gestagneerd. Mm -hmm. En dat komt omdat de kernsectoren in de economie zijn de handen van grote staatsbedrijven. En de bazen van die bedrijven, ja, die komen uit die families zoals van Xi Jinping. En die roeleren met de ministersposten. En dat maar die is een die soort elite. Dus Guinea, die roleren ook, ja, precies. Nou, niet, niet de absolute top moet nu aftreden omdat ze te oud worden. Maar wat ik wil zeggen, er is een soort elite ontstaan van het land die de grote bedrijven in handen heeft, de banken die soms gouverneurs worden of, of van provincies en dat soort zaken. Dus ja, die, die, die, die economische hervormingen stagneren wat. Maar er is toch wel een breder gevoel dat er... a, die economische hervormingen moeten worden doorgezet. En wat precies Maar nog belangrijk worden, ja? misschien dat er ook iets aan de politieke hervormingen moet gebeuren. Mm -hmm. He, want als je... Eigenlijk is wat Deng Xiaoping twintig jaar geleden heeft gedaan... of dertig jaar geleden al, maar twintig jaar geleden is dat uh, bekrachtigd. Is, um, die heeft gezegd, politieke vorm moeten we even de ijskast stoppen... en de economische vervormingen, daarmee moeten we doorzetten. Mm -hmm. ja, maar wat moet er precies gebeuren? Moet, moet het land echt van een exporterend land ja. naar een kennis- en innovatie-economie toe? Dat moet, want uh, al was het alleen maar omdat de bevolking uh, aan het afnemen is... Dus, de, dus, dus het model van de, van de goedkope handjes... en de productie voor de rest van de wereld is niet houdbaar. De vervuiling is te groot. De exportmarkten, Europa en Amerika, zijn in crisis... Ja. Uh, trouwens, vorige maand, voor het eerst sinds vele jaren... heeft China een tekort op zijn handelsbalans. Ja. Dus dat is wel interessant. Uh -huh. Dus we hebben nu op, uh, nu dat, je ziet al de economische wetten... die duwen China al in die richting. Huh? Maar die economische hervormingen... die moeten ook op lokaal niveau vaak gebeuren. Daar moeten de minimumloon omhoog en dat soort zaken. Nou, er is er sprake van een man, omdat jij zei... die economische hervormingen zijn van belang... maar die politieke minstens zo. Die zijn natuurlijk ook met elkaar verweven. Ja. Die meneer Wang, dat is een... een, een, een, een ik, ik weet niet of ik, of ik de naam steeds maar goed uitspreek... maar jij zal begrijpen wie ik bedoel... De ja. man, Wang Yang. Ja, die wordt genoemd als iemand die, die economische hervormingen al jarenlang enorm ja. opstuwt en zo. Maar ook wel voor politieke hervormingen is. Die dus juist van in tegenstelling tot die andere man die nu gewipt is. Uh, wel degelijk voor hervormingen ja. in bredere zin zou zijn. Ja. En die is nog steeds wel in de race. Jazeker, dat is de man. En dat uh, is geen onbelangrijke. Dat was de grote tegenstrever van die Boris mm -hmm. Want voordat hij is nu de partijsecretaris van Guangdong. Ja, dat is een hele bekende 40% industriële... van de Chinese export komt uit Guangdong. Maar daarvoor was die baas in Chongqing... waar nu uh, lijn het gewikt ja, is. Ja. Welke lijn gaat het winnen, denk jij? Heb jij daar, durf je daar op te gokken? Ja, ik denk dat ze ontkomen niet aan hervormingen. Hm. Ze kunnen niet terug naar de Maoïstische tijd. Je kunt niet alle bedrijven weer nationaliseren. Je kunt de deuren niet dicht doen voor buitenlandse bedrijven. Maar die Wang Yang, nog even test ja. op jouw punten te komen. Die heeft inderdaad, er was een, een probleem met een dorp in China, in Guangdong, Wukan. En dan hadden ze lokale, de boeren lokale partijtop eruit gegooid. Omdat die, zoals overal in China, het land hadden genaast, onteigend. En die Wang Yang heeft ingegrepen. En nu heeft de boeren uh, een, uh, gezegd... jullie staan aan de, aan de juiste kant van het recht. Ja. Die, die, die partij was corrupt. Dat heeft, en daar de, wereldpers nu... de, heeft de wereldpers gehaald. Want dat leek een soort begin van een fluwele revolutie. Zei het op heel lokale schaal. Precies. En dat is nu de grote vraag. Want de lokale macht in China is altijd erg groot. Het is wel een voorbeeld voor de rest van het land. Iedereen via internet weet ervan. Maar wordt dit nou het model wat ze nationaal gaan uitrollen? Dat is de grote vraag. Maar hij is wel in ieder geval zeker in de race. Mm -hmm. En meer kan je in deze fase niet maar, over zeggen, voor die top 9. Ja, maar uh, Bo, die pakte de corruptie en de georganiseerde misdaad aan... mede op een, manier, op, op een manier waarop die mede gewipt is. Hij is nog steeds populair in de race, zeg je. Hij staat deze hervormingslijn voor. Ja. Zou je daar niet iets uit af kunnen leiden... dat die lijnen toch misschien grote kansen, grote ogen gooit? Ja, ik denk het wel. De economische hervormingen zeker. Maar ja. wat ik eerder zei, de grote onzekerheid is die politieke hervormingen. Als ze dat ook durven, aandurven... Mm -hmm. Want ja, maar daarmee kan je allerlei krachten ontketen in de samenleving. Mm. Kijk, democratie wordt vaak verbonden met de Sovjet-Unie. De land in chaos. Uiteengevallen met separatisme. Want Taiwan, wat volgens uh, Peking bij China hoort, is een hele bloeiende democratie. Dus het heeft allemaal foute connotaties ook uh, in ja. het denken van de Chinese leiders. Want dan ja. ontstaat er chaos, misschien zelfs opnieuw een nieuwe revolutie wat we ja. niet willen. Ja, ja, ja. want dan gaan iedereen stemmen. One man of man of vote. Dat vinden ze ook heel eng. Maar dat jij is... zegt behalve de economische crisis is in elk geval een heel groot probleem. Wat grappig in een communistisch land. De enorme kloof tussen arm en rijk. En zie dat maar eens op te lossen. Zie dat maar eens op te lossen. Maar goed, macro-economisch gaat natuurlijk nog heel goed. Ja. Ze groeien dit jaar slechts 7,5 procent. Ja. En ze hebben wel een hele grote middenklasse. Dat is altijd belangrijk voor een ja, land. Zeker. En die heeft tot nu toe heeft die eigenlijk de status quo geaccepteerd. En de, ja. en de macht van de partij. Ja. Ja. Dus Ik denk... Ja. Schulte Noordhold, het is vast niet het laatste wat we met jou besproken hebben over China. Tot oktober als het moment daar is dat er ook daadwerkelijk een nieuwe generatie aan het roer komt. Dus zeker tot een volgende keer. Dank u wel. Vila is na het nieuws bij u terug met ons buitenlandpanel en cultuur. Tot zometeen. Hero Brinkman stapt terecht uit de PVV. Ik ben het een, een stomme zet van Hero Brinkman. Wij in Nederland houden niet van weglopers. Ik denk dat hij een heel redelijk alternatief is voor die vreselijke wilders. Ja, ik vind het ook perfect dat hij daaruit is hij had er nooit in moeten komen. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Als je zo groot en machtig bent als de PVV, dan begint het te wringen. En uw mening die telt. Het is een echt publiek schuil haantje. Ik ben blij dat je weggaat.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 Monsterboard gaat altijd voor de betere oplossingen om de betere banen te vinden. Monsterboard.nl. Ga voor beter. Astro Radio met Astrid. U wilt uw toekomst weten? Ja, hallo. Ik wil een uh, huis kopen en dan vroeg ik me af hoe zit het met mijn promotie. Duurt het nog lang voordat ik directeur ben of uh, kom ik eigenlijk mijn proeftijd wel door? Omdat u nu niet weet hoe later eruit zal zien, wilt u een hypotheek die daar rekening mee houdt. Een hypotheek met toekomst. Dat is een hypotheek Anony. ABN Amro. De bank Anoni.